Social media soundbites. Update. .be. Op zoek naar gebruikers van sociale media. In deze aflevering. Bart Hambele, webredacteur bij de Standaard Online. Welke sociale media gebruikt u? Ik ben zelf eigenlijk heel actief op Twitter en Facebook. En daarnaast heb ik nog ja accounts op op alle andere grote sociale netwerk sites als Tumblr, YouTube, Flickr. Uh, Pinterest en dat soort uh, LinkedIn uiteraard ook. Ik ben eigenlijk wel op heel veel sites uh, aanwezig met een account. Maar Twitter en Facebook zijn de dingen die ik het uh, meest gebruik. Waarom gebruikt u sociale media? We gebruiken het eigenlijk vooral om, uh, ja, om, om informatie door te spelen, om informatie te posten, artikels, uh, video's die we hebben. Uh, om die via Twitter en Facebook eigenlijk ook de wereld in te sturen en dan uiteraard is er ook een belangrijk ding dat je via Twitter en Facebook uh, heel veel uh, opiniemakers en politici kan volgen en, en kijken welke meningen die zij hebben over, over uh, dingen die gebeuren of, of ja Nieuwe ideeën die zij lanceren en waarbij je dan eventueel een berichtje kan over gaan maken. Zijn sociale media een vast onderdeel van uw communicatiemix? Bij de standaarden is het wel een vast onderdeel geworden eigenlijk van de, van de communicatie die we doen. Zowel voor redactionele dingen als voor marketingtoepassingen gaan wij sociale media meer en meer eigenlijk gaan inzetten. En is dat een van de dingen die altijd op de... Ja, op de planning staat om te doen. Uh, welke artikels gaan we op Facebook zetten? Welke artikels gaan we op Twitter delen? Is er een interessante wedstrijd die we kunnen gaan delen? Uh, wat kunnen we daar nog extra mee doen op sociale media? Dus dat is eigenlijk wel een vast onderdeel van, van onze communicatie geworden. Wat publiceert u op sociale media? We posten dingen op, op Twitter en Facebook om mensen naar onze eigen site te lokken. Dus dat is een van de belangrijkste doelstellingen. Nu gaat het vooral om, om dingen waarvan we weten, oké okay, daar is mogelijk controversie rond daar gaan mensen zeker op doorklikken dus we gaan daar uh, zeg maar uh, het resultaat van de verkiezingen in Afghanistan is, is iets dat waarschijnlijk heel zelden op, op onze Twitter of Facebook zal komen, maar bijvoorbeeld de verkiezing van Hollande, iets wat dichter bij de mensen ligt, iets waar heel veel Vlamingen en Belgen uh, ook wel een mening over hebben of, of iets over kunnen zeggen uh, is dan weer iets dat er wel op kan en dan uiteraard ook dingen die, die, ja, die viraal uh, hun werk kunnen doen. En uh, ja, een leuk reclamefilmpje van uh, bijvoorbeeld uh, TNT on onlangs uh, met die uh, filmpje op de markt in aardschot, dat soort dingen, dingen veranderen. We weten oké, okay, die gaan heel veel aangeklipt worden en dat wordt heel veel door mensen ook gedeeld op hun eigen profiel. En dan uiteraard heb je nog ook het, het, de artikels die mensen zelf op hun eigen uh, Twitter en Facebook delen, waar we geen. Uh, ja, geen griep op hebben natuurlijk. Hoe meet u de doeltreffendheid van uw sociale media? Op dit moment gebruiken we eigenlijk vooral Google Analytics om te kijken van oké, okay, uh, hoeveel mensen zijn via Facebook op onze site gekomen en hoeveel mensen zijn via een bepaald artikel uh, gekomen of via een bepaalde subpagina op Facebook, omdat we een aantal verschillende accounts hebben. We hebben een account voor de standaard zelf, maar ook een account voor uh, standaard.biz eentje voor onze lifestyle uh, pagina en eentje voor Mobilia, dat is een aparte site rond uh, tablets en, en uh, smartphones. Dus die hebben allemaal verschillende accounts en via Google Analytics kunnen we eigenlijk heel gemakkelijk zien welke pagina's dat goed doen en welke soort stukken dat op elke, welke pagina uh, goed scoren. Wat is uw balans? Oh, dat, dat sociale media eigenlijk uh, heel belangrijk aan het worden zijn om, om uh, trafiek naar uh, nieuwsites uh, te lokken. Uh, vroeger was, was Google een belangrijke uh, en die zijn nog altijd de belangrijkste eigenlijk. Maar we zien meer en meer dat sociale media, Facebook en Twitter, Google op de hielen zitten eigenlijk. Dus dat, dat veel mensen sociale media gaan gebruiken als een soort uh, alternatieve nieuwsite. Dat ze gaan doorklikken op artikels die gedeeld worden door hun vrienden en kennissen, en dat ze op die manier op een site gaan terechtkomen. En dat ze niet meer via de klassieke zoekopdrachten in Google naar een bepaald nieuwsfeit op zoek gaan. Hoe ziet u de toekomst van sociale media? Oh, ik denk dat ze alleen nog maar in belang gaan toenemen voor de journalistiek. We zitten nu bijna met 1 miljard mensen op Facebook, dus dat is een enorm aantal. Ik denk dat het in de toekomst alleen maar gaat toenemen en dat mensen ook meer en meer die sociale media Uh, overal gaan gebruiken omdat we ook zien dat het mobiele internet is in opmars uh, mensen gaan meer en meer overal uh, waar ze zijn met een gsm op die sociale media terecht kunnen dus de rol het steeds steeds belangrijker worden, denk ik. Mensen gaan overal het nieuws kunnen volgen. En dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de manier waarop dat we ja, nieuws gaan moeten brengen. Live gebeuren wordt meer en meer belangrijk, denk ik. Meer weten over sociale media en hoe andere professionals ze gebruiken? Beluister de andere Soundbites of surf naar update.be. Wij houden je online kanalen kraakvers en leveren praktische oplossingen voor sociale media, webdesign, copywriters en multimedia strategieën.